9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. De kinderopvang voor baby's dreigt volgend jaar veel duurder te worden. En de tiplijn: mis... meld misdaad anoniem, zo heet hij. Verkoop misdaadtips aan derden. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 organisaties zelf doen. In het Rotterdamse verzorgingshuis De Leeuwenhoek... zijn het afgelopen jaar ouderen mishandeld door personeel en medebewoners. Dat meldt trouw op basis van een getuigenverklaring... en ondersteunende documenten. Het gaat van verbale agressie tot fysiek geweld. En Ook zouden ouderen soms hun medicijnen niet hebben gekregen. De overkoepelende organisatie van De Leeuwenhoek... herkent een deel van de klachten... maar zegt dat het er relatief gezien niet veel zijn. In het verpleeghuis wonen ouderen met dementie. Behandelaars stuurde eerder dit jaar al een brandbrief... naar het waaruit bleek dat ze niet meer konden instaan voor de veiligheid van hun cliënten.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 De Duitse politie is meer dan 60 bordelen en woningen binnengevallen. De actie is gericht tegen een bende die vrouwen uit Thailand naar Duitsland smokkelde. De vrouwen werden uitgebuit en moesten in de prostitutie werken. Volgens Duitse media staat de criminele organisatie onder leiding van een Thaise vrouw van 59. Zij is samen met negen andere verdachten gearresteerd.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 En het Noord-Brabants Museum heeft opnieuw een schilderij van Van Gogh gekocht. Het stilleven met flessen en schelp was van een particulier in het buitenland. En het museum in Den Bosch heeft er 2,5 miljoen euro voor betaald. Het is de derde Van Gogh in drie jaar tijd die het Noord-Brabants Museum heeft gekocht. Het weer, het wordt een zonnige dag en 20 tot 26 graden in het binnenland. Wel kan het op het strand wat koeler zijn door een frisse zeewind. Morgen wordt het nog warmer, 25 tot lokaal 28 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het aantal files neemt nu gelukkig wel af. Er staan er nog 45, maar de meeste leveren zo'n 5 à 10 minuten vertraging op. Een ongeluk op de A35 en 35 Enschede Zwolle in beide richtingen. Bij Nijverdal een half uur vertraging. En een ander probleem is een gekantelde vrachtwagen... gevuld met levende kippen op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. De weg is nu dicht tussen Heerde en Epe. Vertraging inmiddels een half uur. Het is allemaal net gebeurd, dus geen idee hoe lang dat gaat duren. In Zeeland, eh, probleem bij de tunnel. Daar staat een kapotte vrachtwagen, die wordt na de spits geborgen. Er is maar één reishok open. Het kost je een half uur tot 40 minuten vertraging. Eén dag per jaar vieren we allemaal hetzelfde feest. De Koningsdagtrekking van de Staatsloterij. Ja, en op zo'n dag trek je natuurlijk iets oranjes aan. Koningsdag kan het gebeuren.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 Het is uh, zes minuten over negen. De kinderopvang dreigt volgend jaar veel duurder uit te pakken... als nieuwe regels worden ingevoerd. Daarvoor waarschuwen kinderdagverblijven en ouders in het AD. En ze zijn met een petitie begonnen. Erik Flutters, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld... en een van de initiatiefnemers voor die petitie. Wat is het probleem? Uh, het probleem is dat er uh, een, uh, een, een, een wet dreigt te worden aangenomen in de Tweede Kamer... Die uh, ervoor zorgt dat de kosten in de kinderopvang dermate zullen stijgen, dat uh, uiteindelijk ouders en kinderen de dupe ervan zijn. Uh, en daar maken wij ons ernstige zorgen over. Hoeveel stijgt het dan voor een, voor een gemiddelde ouder? Nou, dat, uh, dat is iets wat op dit moment door de branchepartijen worden, wordt uitgezocht. Uh, maar het ministerie heeft in een eerdere fase uh, een onderzoek gedaan. En op basis van dat onderzoek hebben ze vastgesteld... dat er een kostenstijging van 4,7 uh, uh, dat daar sprake van zou zijn. Alleen dat onderzoek is heel erg theoretisch ingestoken. Uh, er zijn allerlei beperkende maatregelen... waar wij als kinderopvangsector van sector mee te maken hebben. Uh, en die zijn niet meegenomen. Dat wordt ook in dat rapport uh, toegegeven. Maar desalniettemin, zegt de uh, staatssecretaris... Uh, ik moet een algemene regeling maken. En een uh, algemene regeling die uh, uh, 4,7% stijging laat zien. Ja. En dat wil ik doorvoeren. Maar dat zal in de praktijk veel en veel hoger zijn. Ja. Want Dat zijn de geluiden die wij horen. En die ook in een eerder stadium al zijn onderzocht. En hoeveel, hoeveel hoger dan? Uh, dat is een dat, dat is van de problemen. Dat is een hele grote spreiding. Dat is van 0 tot meer dan 20%. Ja. Oké, okay, dus dat daar ergens. Er zijn tussenin... organisaties. Er zijn organisaties die zeggen, wij gaan de kosten gaan zo erg stijgen... wij gaan geen baby's meer opvangen... en die zullen dus geen kostenstijging laten zien. Ja, maar goed, ik begrijp ook dat er organisaties zijn die zeggen... bij ons hoeven de, de kosten niet te stijgen. Dus hoe kan het daar dan wel? Uh, dat geef ik aan, uh, omdat er bijvoorbeeld organisaties zijn die... Uh, uh, hoe dan ook zal iedereen meer mensen moeten inzetten... dus iedereen zal ermee te maken hebben ja. dat de kosten gaan stijgen... Alleen, er zijn ook organisaties die zeggen... wij gaan geen baby's meer ontvangen. Ja, dat is natuurlijk... Ja. dan ga je ook geen hebben. Uh, uh, nee, oké, okay, op die manier het op. Die, op, die middel, op die ja, dat is het springende punt, hè. Uh, de, ik geloof dat het nu zo is dat de regel is... dat er op elke uh, baby... vier baby's één volwassene moet zijn... en dat moet straks naar drie. Dus dat betekent dat er meer mensen moeten werken. Maar dat is allemaal bedoeld toch om de, om de kwaliteit ook te verbeteren. Dus daar hebben die ouders ja. toch ook baat bij? Ja, nou, daar zijn wij ook absoluut een hele grote voorstander van. Deze, uh, deze ene maatregel maakt onderdeel uit van een heel pakket aan maatregelen... die vanaf januari 2018 is ingevoerd. Alleen in 2017 werd al voorzien dat dit een groot probleem zou kunnen zijn. Deze ene maatregel, de zogenaamde beroepskracht kindratio. Er is toen gezegd, er moet echt eerst aanvullend onderzoek plaatsvinden... voordat dit wordt ingevoerd. Dat onderzoek is nu geweest... Uh, met alle kanttekeningen die er gemaakt zijn en desalniettemin dreigt dit te worden aangenomen. Wij zijn zeker, zeker voor meer kwaliteit, nog verdere versterking van de babyopvang, maar niet op deze manier. Deze ene maatregel is niet goed. Er zijn wel alternatieven voor te bedenken. Want wat dan? Nou, uh, uh, deze ene maatregel is niet goed, uh, uh, uh, uh, omdat hij, hij is ook niet bewezen. Er is geen onderzoek dat aantoont dat deze maatregel in dit stelsel echt daadwerkelijk zal leiden tot meer opvang. Uh, maar er kunnen ook ja, uh, groepshulpen, pedagogische coaches, worden gekoppeld aan de... Ja. ja, kortom, er zijn ook allerlei ideeën bij, bij, bij u dus ook wel. Um, nou, en, en, want er is wel, geloof ik, een soort compensatie voor me. Dat gaat alleen maar over die 5% verhoging waar, uh, waar het kabinet dus vanuit gaat. En u zegt dat wordt ja. in de praktijk veel meer, dus daar moeten we het over hebben. Vandaar die petitie. Uh, dank uh, dat Precies. u even aan de telefoon kwam om te reageren. Hij is uh, Erik Flutters, directeur van kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld. Sisters uit 1984, dat was Jump for My Love. Het is kwart over negen. De kritiek van Jan ja. publiek. Ja. Ja, het is vandaag lekker weer. Uh, zonnetje erbij, behoorlijk uh, hoge temperaturen. En daar worden veel mensen blij van. Zo ook wij en onze weerman Michiel Severin. Schitterende temperatuur voor deze tijd van het jaar. Echt genieten nu. Nou, Het wordt een lekker weertje vandaag. En ik hou ervan stralend zonnig weer. Overal genieten vandaag van volop zon. Ja, genieten dus. Marlies die vindt uh, warme temperaturen ook genieten. Maar ze vindt ons wel wat te positief, ebt ze. Doordat media het continu mooi weer noemen... wordt de opwarming van de, waarde als, uh, van de aarde als iets positiefs gezien. En of we daar voortaan uh, rekening mee willen houden, vraagt ze. Ja, maar het is toch niet al, al, per se zo dat als de temperatuur wat hoger is... dat dat altijd per se komt door de opwarming van de aarde, Elisabeth? Nee, volgens mij ook niet, Jurgen. Dus. Nee, dus uh, ja, dan zouden we in de zomer überhaupt... Uh, daar niks over kunnen zeggen. Nee, precies. Het is in de zomer wel eens vaker warm. Dat ja. was ook al vroeger, toen de opwarming van de aarde nog een beetje minder was. Dus ja, ik snap het punt, Marlies. Um, en we besteden op andere vlakken natuurlijk ook heel vaak aandacht aan, uh, aan dat probleem. Um, maar volgens mij kan je het niet één op één aan elkaar koppelen, per nee. se. Over dat warme weer gesproken. Wie het al aandurft om buiten te gaan zwemmen vandaag, die moet uitkijken voor onderkoeling onder meer, omdat het water nog heel erg koud is. dat vertelde ik vanochtend. <middels> Mensen die het water ingaan, kunnen volgens de reddingsbrigade ook beter niet met hun hoofd onder water gaan. Omdat je via je hoofd het snelste lichaamswarmte verliest. Nou, dat, dat klinkt toch logisch? Wat is daar mis mee? Nou, Guusje Adrigem, die vraagt zich af of dat wel klopt. Want uh, als je bijvoorbeeld alleen je voet boven water houdt. dan verlies je toch het meeste warmte via die voet. En dat, niet via je hoofd, vraagt dat Guusje. Dat klinkt ook wel weer logisch. <laughs> ja, toch is het zo volgens de reddingsdiensten. dat je echt vooral met je hoofd moet uitkijken. We hebben het even nagezocht in het boekje Onderkoeling van. Oké, okay Maritiem. En het zit zo. Dat heb jij gewoon in de kast. Dat, uh, ja, dat trek ik zo uit de kast. joh. Okay. Dat heb ik altijd uh, bij me. Het is uh, zo. Het hoofd bevat relatief weinig onderhuidsvetweefsel. En heel veel bloedvaten direct onder de huid. Daardoor is het hoofd verantwoordelijk voor de helft van het warmteverlies bij onderkoeling. Staat als allemaal in dat boekje van Oké, okay Maritiem. Dan nog wat kritiek op een opmerking van jou, Jurgen. Uh, net na half acht sprak je met historicus Gert Oost-Indie over Cuba... waar na bijna 60 jaar een einde komt aan een tijdperk... want Raul Castro treedt eraf. Want je hoort altijd hè, mensen dat, op verjaardagsfeestjes van... ja, ik moet nog even snel naar uh, Cuba, want ja, je weet nooit... Uh, binnenkort is het daarover met uh, nou ja, laten we zeggen, even de volkloren ja. die er dan nu misschien nog is. Onder meer juffrouw Annie. en Juffrouw Annie? Juffrouw Annie, ja. Oh, nou, die... die het is bijzonder dat hij nog steeds luistert. Hij is vanaf dag één heel negatief over, over ons. Dat is een trouwe luisteraar ja, met uh, de nodige kritiek. Gerard Raukema reageert ook. Uh, zij vinden dat woord folklore beledigend tegenover het Cubaanse volk. Dat die zogenaamde folklore er nog is, komt door de belachelijke economische boycott. Appt Gerard. En het is geen folklore, maar armoede dus. Ja. Nou ja, waarvan akte. Ik, ik heb volgens mij niet gezegd dat, uh, dat de Cubanen folklore zijn. Ik heb geprobeerd uh, te zeggen dat. Uh, mensen dat op verjaardagsfeestje zeggen van ik, ik moet daar nu nog naartoe. Nu, die, eh, nu dat bewind daar nog aan de gang is. Want uh, als straks de boel helemaal open wordt gegooid dan is het een heel ander land. Dat heb ik proberen te zeggen. Maar als ik daar uh, Gerard Rauke mee heb beledigd en het Cubaanse volk. Dan bied ik daarvoor natuurlijk hierbij mijn excuses aan. Ik blijf reageren.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 Op de A50 gaat het moeizaam van Zwolle naar Apeldoorn. Daar is een vrachtwagen gekanteld, die is geladen met kippen. De weg is voorlopig dicht tussen Hattem en Epe nu ruim 40 minuten vertraging. Ben je op weg naar Apeldoorn kan je beter omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. Hoe lang het gaat duren voordat die kippen daar bij elkaar gehaald zijn. en de vrachtwagen overeind is gezet, is nog niet bekend. Een ongeluk ook, wil ik ook nog even noemen. De A16 van Breda naar Rotterdam. Twee rijstroken zijn dicht. Een half uur vertraging tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. Gelijke lonen en gelijke kansen, dat wil Amber Bindels. Zij heeft een arbeidsbeperking en krijgt daarom, als het aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, maar een deel van het minimumloon als zij gaat werken. En het andere deel moet ze dan zelf aanvullen met een subsidieaanvraag. Amber begon met een petitie en die is nu ruim 77.000 keer ondertekend. En vandaag praat ze daarom in de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel. Amber, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even om aan te geven hoe jij nou ja, je dagen doorkomt. Ja. Kun je eens vertellen hoeveel moeite het jou heeft gekost om te zijn waar je nu bent? Je zit in onze Haagse studio. Ja, dat was nog best een, een tour. Want ik moest vanochtend om vijf uur opstaan. Maar ik kan niet zelf uit bed komen. Dus moest ik iemand zoeken die mij al om vijf uur uit bed wilde halen. En dat werd het uiteindelijk mijn vriend... Um, maar uh, ik kon ook niet met de trein en dus wie uh, een taxi voor mij geregeld en mensen moesten in de Haagse studio heel netjes de deur voor mij openhouden en alle stoelen aan de kant zetten want het past eigenlijk allemaal niet zo goed met mijn elektrische rolstoel. Ja. Ja, en, want je moet daar ook nog naar boven en zo, dat soort dingen. Dus uh, ja. ja, dat is allemaal passen en meten. Maar om me even aan te geven, uh, en hoe, hoe komt het trouwens, wat, wat heb jij? Nou, ik, ik heb cerebrale parezen. Dat betekent dat mijn uh, hersenen de verkeerde signalen geven aan mijn spieren. En daardoor heb ik heel veel spierspanning. En dat komt omdat ik drie maanden te vroeg geboren ben. Dus, dus, dus mijn ouders zeggen altijd dat ik nog niet helemaal af was. Maar, ja. maar dat bedoelen ze niet heel... Uh... Nee, ik, ik snap het. En, maar, maar het komt erop neer dat jij heel moeilijk kan bewegen. Ja, ja dat... Uh, ja. Bijvoorbeeld, nu praat ik ook met jou en dan, ik ben lichtelijk zenuwachtig. En, um, ik probeer dus wel goed te praten, maar de rest van mijn lichaam is eigenlijk gewoon uh, vrij gespannen. Oké, okay, nou, ik vind dat het hartstikke goed gaat als dat meehelpt om je iets ontspannender te krijgen. Dank je. We slepen elkaar erdoor. Ja, dat komt helemaal goed. Um, even naar de situatie waar het om gaat. Want het UWV ja. zegt nu, um, jij kan niet meedoen op de arbeidsmarkt. Wat als je nou wel wil gaan werken, wat betekent dat dan voor jou? Nou ja, met de nieuwe plannen, uh, nu is er loonkosten-subsidie. En met de nieuwe plannen heet dat dan loondispensatie. En dat betekent eigenlijk dat ze mijn productiviteit gaan meten... en dat ik alleen betaald word um, onder het minimumloon voor... Uh, uh, voor uh, ja, de productie die ik lever. Omdat je niet volledig kan werken? Nee. En uh, uh, dat betekent dat ik voor de rest, om aangevuld te worden tot het minimumloon... dat ik dan voor de rest nog steeds een uh, uitkering aan moet vragen bij de, bij de gemeente. Ja, met een hele hoop gedoe, met een heel papierwerk. Ja, en die, dat die last van dat papierwerk en die bureaucratie... die ligt nu bij de werkgever... En uh, de minister heeft aangegeven dat ze het makkelijker wil maken voor de werkgevers. En dus geeft ze die last nu aan ons. Ja, want, want dat, zegt, uh, dat zegt het kabinet eigenlijk, hè, met deze maatregel, uh, die is er eigenlijk op gericht dat, dat uh, werkgevers juist mensen zoals jij in dienst gaan nemen. Ja, ja nou ja, dat is erop gericht. Maar uh, het, wordt er, het wordt er niet makkelijker door. Want mensen worden er, worden er niet. Tot nu toe makkelijker door aangenomen. Dat stond vanochtend ook. Uh, ik geloof dat de NOS daar ook een ja. uh, bericht aan heeft gewijd. Nou, dat, dat is inderdaad mooi voor vandaag. Want dat, dat is een steuntje in, in jouw rug. En al die mensen ja. die die, onder, die uh, petitie hebben ondertekend. Want uh, het, C, het SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau. Mm. Die hebben dus berekend dat inderdaad, het helemaal niet zo is dat door deze regeling er meer arbeidsgehandicapten... aan de baan worden geholpen. Nou, wat het, wat het vooral het probleem is, is dus dat je met dit. Uh, met, met, met, met de manier waarop het nu geregeld wordt... dat je eigenlijk in de bijstand blijft hangen. En uh, dat voor de last die de werknemer krijgt... Uh, daar heeft hij nog steeds hulp bij nodig van de werkgever. Dus um, als ik het dan niet goed aanvraag, dan krijg ik schulden. En, en dan, uh, wo daar wordt de werkgever ook weer zenuwachtig van. Um, want ik, ja, ik ken ook een aantal... Uh, ...voorbeelden waaruit blijkt dat het met loonkosten-subsidie mis is gegaan... ...en dat die bijvoorbeeld terugbetaald moest worden. Mm -hmm. En als er bij ons iets mis... ...en een bedrijf heeft dan een accountant... ...maar als er bij ons iets misgaat, ja, dan wie, wie helpt ons dan? Dat je dat zelf doen, ja. ja. Want heb, werk jij op dit moment ook bijvoorbeeld? Ja, ik doe nu vrijwilligerswerk bij het Liliane Fonds uh, uh, en dat doe ik heel graag. En ik zet me dan in voor Wij staan op. Want ik heb de, ben de petitie niet alleen gestart. Uh, dat uh, dat uh, heb ik samen gedaan met negen andere fantastische mensen met Wij staan op. En wij zitten allemaal ongeveer in een rolstoel. En opstaan is dus voor ons heel moeilijk. Ja. Dus dat vinden we dan zelf heel grappig. Ja, dus dat, dat heeft ook een beetje een knipoog, die, ja. die term Maar goed, want dat vrijwilligerswerk, nou ja, goed, dat, dat doe je nu. Maar heb je wel geprobeerd ook om uh, een andere baan te, te krijgen voor uh, een aantal uren bijvoorbeeld? Nee, ik heb, tot, ik heb vooral uh, gestudeerd. Onder andere ook journalistiek en... Uh, uh, maar dat heb ik niet af kunnen maken... omdat het voor mij heel moeilijk was om een stage te vinden. Al. Ja. En daar word ik nog niet eens voor betaald. Precies, dus, dus, daar loop je dan ook al tegenaan. aan, als, als je dat dan wil. En heb je, ja. Want wat, heb je dat wel geprobeerd bijvoorbeeld? Heb je bij, bij organisaties aangeklopt? Uh, ja, en er, nou ja, er zijn ook wel... Uh, ik, ik geloof absoluut dat ik kan werken. Um, maar voor, uh, voor het feit dat ik nu hier heel fris en vrijdag zit... Um, moet je me eigenlijk tot de volgende week uh, maandag niet meer aanspreken. Ja. Want, uh, ja. want, dus ik kan wel iets, maar dan, dat is niet... Uh, uh, duur. Ja. ja, nee, maar ik, ik was ook gewoon benieuwd wat, wat jouw eigen ervaringen zijn. Maar dat, dat, nou, bijvoorbeeld het vinden van die stageplaats was dus al uh, lastig. Ja, dat, uh, ja, ze zeiden uh. van ja, dat is wel allemaal heel moeilijk. En allemaal, ja. Ja. Nou, om, om maar eens aan te geven hoe, uh, hoe het probleem dan is. Uh, ja. Straks begint die hoorzitting in de Tweede Kamer. Wat, ja. Hoe gaat dat? Ga jij gewoon vanaf die tri publieke tribune? Keihard die zaal inroepen of hoe werkt dat? Nee, ik zit aan tafel. Uh, uh, als het goed is, heb ik begrepen. Dus, en, dat, en dat komt helemaal goed. En ik heb een uh, verhaal voorbereid... Um, omdat, uh, omdat, het natuurlijk heel, omdat niet alles wat je doet aan werk is meetbaar. Dus niet alles is, al je productiviteit is meetbaar. En daarnaast uh, wil ik ook geen elke, elke maand ruzie maken... Uh, met mijn toekomstig werkgever over hoe productief ik wel niet ben. Nee. Want als hij zegt, ja, ik geef je zoveel loon... en dan moet ik zoveel uitkering aanvragen. En misschien zeg ik al, ja, maar ik heb veel meer gedaan... dus ik ben zoveel loon waard... Nou ja, of, of, het, of het inderdaad, je hebt dus even een paar slechtere dagen en, uh, en, en, en, en is het wat lastiger. Dan, yeah. dat, moet, dat moet allemaal niet te veel gedoe opleveren voor, voor beide kanten niet. Dus vandaar yeah. jullie petitie en yeah. uh, nou ja, veel steun dus. Als gezegd, hè, dat rapport vandaag van het... Uh, het uh, Centraal yeah. Planbureau, dat, uh, dat komt er, of het Cultureel Planbureau komt erbij. En uh, uh, daar is sowieso veel meer kritiek op uit alle uh, hoeken en gaten. Yeah. Ik, wens je, ik wens je een hele goede dag. Nou, dit ging volgens mij hartstikke goed alvast. Dankjewel, dankjewel. dank je wel. Ik ga het voortzetten. En dan. de sterkte met de strijd. Dat komt zeker goed. Dag hoor. Dag. Amber Bindels was dat. 1, 2, 3 voor de dag. Drie Zaken uit het Nieuws gaat u meer over horen de komende uren. Is er een verband tussen leukemie bij kinderen... en de aanwezigheid van hoogspanningskabels? Daarop geeft de Gezondheidsraad over een half uur antwoord. Die Gezondheidsraad deed er eerder al onderzoek naar. In 2000 was dat. Toen was de conclusie dat daarvoor aanwijzingen zijn. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... is opnieuw gekeken of er een verband is. En Cuba gaat dit definitief achter zich laten... Los revolucionarios cubanos, nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno. Ja, het Castro-tijdperk. Bijna 60 jaar hadden de Castro's de macht op Cuba. Eerst met Fidel en de afgelopen tien jaar met zijn broer Raúl. Maar die stapt nu ook uh, aan de kant. En vandaag komt het parlement in Havana dus bij elkaar... om te praten over een nieuwe opvolger. En dan in België, daar doet de rechter vandaag uitspraak... in de zogeheten kasteelmoord. Contact met Sander van Hoorn. Sander, wat is er aan de hand? Leg nog eens uit. Wat was, wat was het ook weer, die kasteelmoord? Een kasteeltje in het westen van België... waar op een gegeven moment de kasteelvrouw thuiskomt... en een plas met bloed vindt en een kogel... Later blijkt hij plas met bloed te zijn van haar man die doodgevonden wordt. Nog weer later blijkt hij om het leven te zijn gebracht door een huurmoordenaar. En pas nog weer later, heel veel later tijdens het proces... Eh, bekent de schoonvader van de man dat hij de opdracht heeft gegeven... om, eh, om zijn schoonzoon te laten vermoorden. En ja, dat eh, klinkt dus als een kasteelroman. Dat maakt al dat het hier enorm leeft. Maar ook omdat er tijdens het proces pas heel veel dingen naar buiten komen. En omdat tijdens dat proces de advocaten tegen elkaar... Schreeuwen, de waarheid enorm moeilijk te vinden is. Met andere woorden, iedereen kijkt toch wel uit naar die uitspraak vanmiddag. Wat hangt die verdachte boven het hoofd? 30 jaar cel, maximaal. En uh, de belangrijkste vraag is dan... Uh, die schoonvader die de opdracht gaf... Uh, uh, zijn er verzachtende omstandigheden. Hij zelf zegt namelijk... ja die man die ik heb laten vermoorden... die misbruikte mijn kleinkinderen... en hij wilde zijn gezin meenemen naar Australië... om zich aan te sluiten bij een of andere uh, uh, vage secte Dus ik kon niet anders is zijn verweer. Nou ja, dat is dus de vraag... in hoeverre daar, daar de rechter over uh, mee, in meegaat. Overigens, de huurmoordenaar... een Nederlander uit Eindhoven... waar we het over hebben... Die staat niet terecht vandaag, want die is inmiddels overleden aan kanker. Oh, nou, ook dat nog eens. De kasteelmoord. Al veel besproken. Vandaag dus doet de rechter uitspraak en Sander van Hoorn gaat dat volgen. Zo gauw die uitspraak er is, hoort u dat ook hier op NPO Radio 1. Misschien wel al uh, zometeen, vanaf half tien, in het programma Spraakmakers met Carl Johan de Zwart. Goedemorgen, Jurgen. Annemarie Jortsma is Spraakmaker van de Dag en uh, zij wil het hebben over het overlijden van de 92-jarige Barbara Bush, die veel invloed had achter de schermen, net als Hillary Clinton, Nancy Reagan, Michelle Obama. En volgens haar is het geheim uh, van het succes van die presidenten dat zij zich eigenlijk in dienst hebben gesteld, hun ambities in dienst hebben gesteld van de ander. En de Nederlandse Marokkaan Jozef Oubelkas is hier. Hij uh, zat 4,5 jaar onterecht vast in verschillende Marokkaanse gevangenissen. In de aanloop naar en op 5 mei geeft hij lezingen over vrijheid. Dus hij weet waar hij het over heeft. En in de stelling en stand. Noem ik nog even: ja. De AOW-leeftijd voor mensen met een zwaar beroep moet omlaag. 0801101 we gaan het horen zometeen in de Spraakmakers. Maar eerst een overzicht van het allerlaatste nieuws... krijgt u hier op NPO Radio 1 van Elisabeth Steins. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. West -journaal. Meld Misdaad Anoniem speelt misdaadtips niet alleen door aan de politie... maar verkoopt ze ook aan derden, zoals gemeenten, verzekeraars en netbeheerders. Volgens de directeur van de tiplijn is die extra inkomstenbron nodig... omdat de 1,1 miljoen euro subsidie van het Rijk niet kostendekkend is.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 Bits of Freedom stapt met een aantal organisaties naar de rechter... om te voorkomen dat de nieuwe inlichtingenwet op 1 mei ingaat. Ze vinden de aanpassingen die het kabinet heeft gedaan onvoldoende... en willen dat eerst de Tweede en Eerste Kamer erover debatteren en stemmen. De Duitse politie is meer dan 60 bordelen en woningen binnengevallen. De actie is gericht tegen een bende die vrouwen uit Thailand naar Duitsland smokkelde. En die vrouwen werden uitgebuit en moesten in de prostitutie werken. En het Noord-Brabants Museum is weer een schilderij van Van Gogh -Rijker. Het museum heeft een stil leven met erop flessen en een schelp... voor 2,5 miljoen euro gekocht van een particulier in het buitenland. Het weer tot slot volop zon vandaag en 20 tot lokaal in het binnenland. Zelfs 26 graden. ANWB Verkeersinformatie. Aan het eind van de spits toch nog veel opvallende files. Ook een paar ongelukken. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij af het reis 20 minuten vertraging... Op de A10 de ring van Amsterdam tussen knoop het Watergraas Meer, en Amsterdam-Buitenvelder 10 minuten vertraging. Daar is de ook dicht na een ongeluk. Alles is weer vrij op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek nog 50 minuten vertraging. Nog dicht is de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Daar is een vrachtwagen kanteld geladen met kippen. De weg is dicht tussen Hattem en Epen, Meer dan een uur vertraging inmiddels. Verkeer op weg naar Apeldoorn kan beter omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. De andere kant op tussen Apeldoorn-Noord en Heerde-Zuid 20 minuten vertraging. De N62 borstelen richting Gent. In de Tunnel staat een vrachtwagen met pech. Die wordt pas na de spits geborgen. De vertraging is nu, daar nu ruim een half uur. NPO Radio 1, KRO-NCRW. Het einde van een tijdperk. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen tenminste. Uh, dat zou er best eens aan kunnen komen als Trump over twee maanden... inderdaad om de tafel gaat met Kim Jong-un is Cuba. In Cuba eindigt vandaag het tijdperk van de Castro's. Nu Raúl Castro zijn functie als president neerlegt... en met het overlijden van Barbara Bush neemt Amerika afscheid... van een prominente vrouw die zowel de first lady als de first mother was. Spraakmaker van de dag, Annemarie Jortsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Barbara Bush, was dat iemand waar u nieuwsgierig naar was? Nou, daar wisten we toch minder van ja. dan van uh, de presidentvrouwen die na haar kwamen. Uh, zij was nog de laatste, denk ik, die echt op de achtergrond functioneerde, maar uh, goed, veel invloed volgens mij. Ja, daarom niet uh, minder van belang waarschijnlijk. Hey. In het mediaforum hebben we het zo meteen over de nieuwe serie voor de rechter. Mediaforum gast, Juri Albrecht is ook al hier. Goedemorgen Juri. Goedemorgen. Ken jij de rechtbank van binnenuit? Gewetensvraagje? Uh, ken ik de? Ja, nee, zeker. Ja. ja? ja. Oké. Okay. In standbeet.nl hebben we het over de opnieuw oplaaiende discussie over de AOW. De stelling is vanochtend: de AOW-leeftijd voor mensen met een zwaar beroep moet omlaag. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Want voor mensen die een zwaar beroep uitoefenen... is het bijna onmogelijk om door te werken tot ruim 67 jaar. Dat vinden werkgevers en vakbonden in de bouw. Zij maken zich daarom samen hard voor een flexibele AOW. Volgens de FNV is 45 jaar werken in de bouw echt genoeg. De stelling is vanochtend... de AOW-leeftijd voor mensen met een zwaar beroep moet omlaag dat je gewoon niet meer kan. Helemaal niks meer. Het meest oneerlijke is dat de mensen die het jongst beginnen met werken... vaak het zwaarste werk doen. Ja, je staat continu gebogen, dus je hebt continu druk op je rugspieren. Want ik zorg ervoor dat jij met dat zware beroep... gewoon met 65 met pensioen kan. Ja, belofte de de schuld, zeggen ze tegen mij. Maar dat eh... zit er dan toch niet in. Ja, Annemarie Jorrit, ze m'n van de dag. Wat zegt ja. u op de stelling? Eens of oneens? Nee, ik vind dat mensen met een zwaar beroep vroeger met pensioen moeten kunnen. Maar dat is iets anders dan de AOW-leeftijd vragen. Ja, ja, want je pensioen dat regelt is jezelf. Nog in discussie. Ja, ik heb nooit begrepen waarom in de bouw men niet betere afspraken daarover maakt. Omdat jonge mensen vaak veel harder werken. Uh, langer werken. Vroeger was het altijd zo dat ze op hun 56e ook op waren. Dat is al veranderd, gelukkig maar, zou ik zeggen. Maar vroeger werkte ze ook meestal nog twintig uur zwart naast bij de baas. Maar mm -hmm. uh, Dat is ook wel voorbij, dankzij de vrouwenemancipatie, zal ik maar zeggen. Maar het zou heel goed zijn als werkgevers en werknemers... in de bouw afspraken maken. En dan kan je twee dingen doen. Of zorgen dat ze in de loop van hun carrière iets minder zwaar werk doen. Of zorgen dat je je pensioen op een andere manier opbouwt... zodanig dat je ook vroeger weg kan. Ja. Het is namelijk ontzettend moeilijk om heel objectief vast te stellen... wat is een zwaar beroep. Uh, dat kunnen werkgevers en werknemers veelmaals. Beter dan de overheid. Ja, Wouter Koolmees heeft ook aangegeven dat dat dus heel lastig wordt ook in ja, de praktische uitvoering. Er is ook nog geen land ter wereld waar dat gelukt is. Um, en ja, want nou ja, goed, dan wordt alles bijna een zwaar beroep. Ja, Jori Albrecht, wat kan ik voor jou noteren, eens of oneens met de stelling? Nou, ik vind wat Annemarie Marius maar net zegt, vind ik buitengewoon redelijk. Kijk, wat is een zwaar beroep. Er zijn dingen die geestelijk erg zwaar zijn. Ik bedoel, ja. machinisten die regelmatig mensen doodrijden op het spoor, Zo is, het. is toch wel een behoorlijk zwaar beroep. Of een hartchirurg. Ja. Ja, dat, weet, dat, dat weet ik ook, niet. misschien wel. Ja. Ja, maar ik, maar ik ja, er zijn er niet dat tot hun 80ste ja, kunnen doen. En, en anderen moet op zijn 60 Dat stoppen. schijnt ook een staand beroep te zijn. Opereren dat het ja. ook weer zwaar is. En ja. zo. Dus, dus, dus dat is natuurlijk een goed punt. En wat is, wat is zwaar? Ja, geestelijk zwaar belastend kan ook heel zwaar zijn. Zeker. Dus um, uh, ja. aan de andere kant vind ik wel dat... het um, natuurlijk duidelijk is dat sommige beroepen je fysiek... eigenlijk na je 65ste niet meer kan doen. Kan ik ja. goed voorstellen. Nou, en, dus en dat, dat is daar, natuurlijk hè, dat als je 45 jaar uh, op de bouwplaats hebt gestaan... Ja. Ja, dan is het misschien ja. ook wel een beetje op. En, en ik, maar, dan, maar dan is weer het andere feit... en dat zei aan de Josse. Maar voor mij ook net. Kijk, dan zou je toch als branche moeten zorgen dat mensen niet op zijn. Het idee dat je eigenlijk je werknemers opstookt. Dat ze na een paar decennia fysiek kapot zijn. Hmm. Misschien moet je iets gaan doen dan mensen alle aan de arbeidsomstandigheden. Dat lijkt misschien beter dan te zeggen. Nou ja, u bent kapot. Gaat u maar lekker met pensioen. Ja, ja goed. Het werk moet gedaan worden. Maar ja, je dat zou, is wel ja je het, het werk op. moet gedaan worden. Zeker. Maar, maar, maar ook daar kan je weer opletten dat er machines zijn die het zware tillen doen. Of, ja, nou uh, ja. ja, je zou ook kunnen denken aan deeltijdpensioenen. Waarom zouden mensen op die, die leeftijd bereiken nog voltijd? Moeten werken, Zo, daar kun je ook over nadenken. Maar dat is wel iets wat je dan als werkgevers en werknemers in je CAO-afspraken moet gaan regelen. Ja, de nou, conclusie als... hier aan tafel is in ieder geval vooralsnog richting pijlen dan niet op die AOW-leeftijd, maar pas niet pensioenen aan. Nou ja, als dat, als dat het brekeizer is om oh. mensen die inderdaad ja. eigenlijk veel te lang zwaar werk gedaan hebben een pensioen te krijgen. Ik vind wel dat er nu iets te snel naar boven gedrukt wordt en dat er mensen misschien iets te lang werken die dat fysiek niet meer aan kunnen. Dat vind ik wel. We gaan eens kijken hoe er wordt gereageerd in onze gemeenschap op de stelling. We krijgen mailtjes binnen en ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Net. Die Vos denkt dat de AOW-leeftijd voor iedereen weer naar beneden moet. Ze zegt, ja, natuurlijk, gemiddeld worden we ouder... maar het valt uh, wel op dat er nog veel mensen in alle beroepsgroepen zijn... die de 65 niet halen. Dus niet alleen voor mensen met een zwaar beroep. Ralph Vergeer is het eens met de stelling... maar twijfelt aan de praktische uitvoerbaarheid... van een uh, flexibele verlaging van de AOW. Want hoe gaat iemand bewijzen dat hij 45 jaar heeft gewerkt? Ja, dat is ook nog een dingetje natuurlijk. En als hij een jaar werkloos is geweest, ja, uh, wat doe je dan? Ik kan mijn MAVO-diploma pakken en zeggen dat ik vanaf 1974 heb gewerkt. Laat ze tegendeel, maar eens bewijzen, inderdaad. Um, we gaan even naar Piet Fortuyn, voorzitter van CNV Vakmensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, u vindt 45 jaar werken in de bouw meer dan genoeg? Nou, in zijn algemeenheid vinden wij dat we uh, uh, uh, met z'n allen uh, de pensioenleeftijd heel snel verhoogd hebben. Uh, in twee trappen uh, een snellere verhoging van de pensioenleeftijd naar 67,3. En voor jongeren ja. inmiddels al 72 jaar respectief. Wij geven aan van, we zouden moeten temporiseren in uh, de verhoging van de, de pensioenleeftijd. Dat vinden we echt dat dat moet. Uh, en als dat niet lukt, dan moet je de discussie aangaan over flexibele AOW... En dat is wel degelijk nodig, uh, want je kunt wel zeggen van we hebben alleen een flexibel pensioen. Uh, dat gebeurt in de bouw overigens. In de meeste pensioenfondsen in Nederland kun je al flexibel pensioen opnemen. Heel ja. veel pensioenfondsen zeggen je mag tien jaar voorafgaand aan je pensioendatum al flexibel je, uh, uh, AOW, uh, je pensioen opnemen. Maar wat ook nodig is, is een flexibele AOW-leeftijd. En als laatste opmerking, ook even ter correctie van mevrouw Jortsma... Er zijn inmiddels zeven landen in Europa... die een regeling hebben voor zware beroepen. Welke landen? Bijvoorbeeld? België, geloof ik, hè? Nou, kijk, kijk, kijk, kijk maar naar België. Ja? België heeft een ja. regeling voor ja, zware beroepen... en uh, succesvol. Nou, succesvol, en is altijd maar met een de enorme discussie in. over wat een zwaar beroep is, hoor. Ja, maar het is inmiddels wel uh, ingevoerd en wel uh, inmiddels wetgeving. Ja. Meneer Fortuyn, heeft u een helder beeld? Uh, een, een, een duidelijke criteria voor wat wel en niet een zwaar beroep is? Um, dat hangt er vanaf welk, welk uh, criterium uh, uh, het uh, Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, die ja. die heeft net een rapport ge, uh, gelanceerd. Mm -hmm. En die koppelt het aan uh, de uitval rondom uh, uh, arbeidsongeschiktheid. En die zegt van gewoon uh, mensen die uh, een bovengemiddelde mate van arbeidsongeschiktheid is en dat meten we in dit land. Daaraan kun je staven van wat is een zwaar beroep. Ja. Wat doe je dat... bijvoorbeeld met iemand die de administratie doet bij, uh, bij een aannemer? Is dat ook dan een zwaar die Nee, die zal waarschijnlijk niet in die definities van beroep terechtkomen... zoals nee. het EIB dat handelt. Maar die werkt wel in de baal. Dus ja, dat is, dat is waar. Dat is natuurlijk discutabel. Want dan, dan kom je in de wedstrijd van wie wel en wie niet. Ja. En dat is, dat is een lastige. Zeer onoverzichtelijk wordt ook. Dat, dat wij als crv vakmensen mensen veel meer pleiten richting een kabinet... Dan doen we wat aan de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd, de AOW-leeftijd. En maak de AOW-leeftijd flexibel. Dan uh -huh. matchen we de eerste en de tweede pijler. De tweede pijler is al flexibel. Dan maken we de eerste pijler de ook flexibel. Ja. De ja. pensioenen. En dan hebben we een systeem in Nederland waarbij mensen echt keuzes kunnen maken. U gaat uh, de handdoek uh, de hand ineens slaan met uh, de werkgevers. Hè? Dat, is, dat is vrij bijzonder toch, kun je zeggen? Hoe uh, zijn jullie zo tot elkaar gekomen? Nou, zowel werkgevers als werknemers delen dat het steeds moeilijker wordt om uh, uh, gezond de eindstrein te halen. En natuurlijk ja. moet je investeren in scholing en ontwikkeling en arbeidsomstandigheden. Maar we zijn wel in een heel rap tempo naar 67 en drie maanden gegaan. En dat is voor een heleboel mensen. Uh, wel heel snel gegaan. En niet iedereen zal gezond die eindstreep kunnen halen. op deze manier. Maar ja. dat zou het ook wel fijn zijn als werkgevers en werknemers... ook heel snel komen tot een gezamenlijke opvatting over pensioenen. Uh, want als er één ding nodig is dat er helderheid overkomt, is dat wel. En uh, als dat gebeurt, wordt, volgens mij heel veel andere onderwerpen... ook makkelijker bespreekbaar. Ja. Meneer Fortuyn... Uh... Nou, Joris, maar weet als geen ander dat er op dit moment uh, gesproken wordt... Uh, ja. tussen werkgevers en werknemers. Ik weet het. Maar duurt uh, laat, wel ik, nou optimist, uh, laat ja. ik nou eens optimistisch zijn... Ja? Oh ik fijn denk, dat ja, jullie eruit komen. Ik nou. ga ervan uit dat ze daaruit gaan komen. Hoor ik nou enig cynisme en in uw stem? Dan, nou, sorry, ja, het, heeft, het, het zou al heel lang geleden uh, opgelost zijn. En ja. dat is helaas nog steeds niet gelukt. En ik vind dat, dat zelf echt heel erg urgent ja. voor van alles. Ik ben een optimistisch mens, ik geloof daarin. Maar ik wil dat dan ook hebben op moment dat werkgevers en werknemers het eens zijn over een nieuw pensioenstelsel. Dus ja. Ik ben daar optimistisch over. En meneer Fortuin, bent u ook zo optimistisch over uh, het feit dat dit misschien wat breder wordt uitgerold dan alleen de bouw? Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Als ik u goed begrijp, nou natuurlijk ook op andere CEO-tafels zullen we dit de debat voeren, want dat is echt niet alleen ja. een bouwprobleem. Uh, op dit moment wordt er onderhandeld over de, de metaal-DO. Ja, daar zijn ook mensen van boven uh, ja. de 60 jaar. Maar ja, ik hoor het onderwijs al, dat is ook een zwaar beroep of de zorg. Wat gaan we daarmee doen? Ja. Dus wij zullen op meerdere tafels uh, de handen ineens slaan. Werkgevers, werknemers. Ja. En we zullen wel degelijk ook een appel doen op de overheid. Maar dan zitten we op een gegeven moment... want het hele idee van de verhoging van die AOW-leeftijd... was toch uiteindelijk uh, dat het niet meer te betalen is. Dus als het in te veel sectoren, als we daaraan gaan morrelen... ja, uh, hoe zit dat dan? Ja, maar dat is, dat is maar zeer de vraag. Wij hebben de pensioenleeftijd zo snel verhoogd in het land. We zijn ja? wereldkampioen als het gaat over uh, de verhoging uh, van de AOW-leeftijd. 2,3 jaar. Horde, laten we ook dan de horde nemen om de AOW flexibel te maken. Waarom kan dat wel in de tweede pijler, in het pensioensysteem... Ja. waarom kan het niet in de eerste pijler in het AOW-systeem? Omdat we dat samen opbrengen met z'n allen, de AOW in ieder geval. Hartelijk dank, Piet Fortuyn, voorzitter van vakmensen. Ik ga naar Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Goedemorgen. Goedemorgen. De werkgevers en bonden in de bouw verenigen zich dus op dit onderwerp in ieder geval. Is dat een goede ontwikkeling, vindt u? Uh, nou ja, dat is aan de, aan de sociale partners natuurlijk... Uh, uh, nou, het, is, uh, het is niet altijd zo geweest dat ze het geloof ik helemaal over eens waren. Maar uh, op nee. dit moment uh, blijkbaar wel. En uh, op zichzelf, uh, ja, dan kunnen ze ook samen optrekken. Ja, kun je zeggen dat Den Haag het over de schutting heeft gegooid... en dat de beroepsgroepen het nu zelf moeten oplossen? En dat dat dus nu ook uh, aan nou, de hand dat is? Denk, dat denk ik niet, want als ik het goed begrijp... Uh, is het natuurlijk ook een oproep richting de politiek. Uh, en dat is ook belangrijk, omdat de sociale partners... Kunnen het niet zelf oplossen... Uh, omdat de AOW een enorm deel van het pensioen is... voor de mensen waar we het hier over hebben. Ja. Het grootste deel van het pensioen is AOW... voor mensen met lage inkomens. Uh, dus als de AOW niet meebeweegt, dan zal het niet lukken. Nee. Heeft u een eenduidige definitie van een zwaar beroep? Uh, nou, uiteindelijk, wat je ziet ook in andere landen... Uh, het is een kwestie van uh, een aantal criteria benoemen... Ja. en daar een regeling op maken. Het is niet een statistisch vraagstuk... wat men er steeds van wil maken... Uh, uiteindelijk moet je het je zo voorstellen. Het kabinet een soort regel maakt. Een aantal criteria opzond. Ja. En op basis daarvan beroepen definieert. Ja. En dan heb je een beroepenlijst. Ja. Om even uh, die criteria dan erbij te pakken. Ja. Ja, een vandaag deed eind vorig jaar onderzoek. En daaruit blijkt dat bijna de helft van de werkende uh, uh, Nederlanders. Of mensen. Zelf vindt een zwaar beroep te hebben. Ja, daar ga je al. Bijna de helft. Ja, maar het gaat er niet om wat mensen zelf vinden. Het gaat er om. Uh, wat voor lijsten je maakt als je kijkt naar andere landen bijvoorbeeld... Ja. Uh, dan zie je ook dat het een beperkte groep is. We hebben ook gekeken naar allerlei beroepen buiten de bouw. Als je bijvoorbeeld naar arbeidsongeschiktheid kijkt als criterium... wat puur een, uh, ja, een keuzemogelijkheid is... kom je ongeveer 2% van de beroepsbevolking. Ja. Uh, dus dat is een vrij bescheiden aantal. Ja. Hartelijk dank. Ik ga naar uh, Peter Maas. Werkt al 44 jaar in de bouw. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En u zit nu in de ziektewet. Ja, ja, ik ga het niet halen. Nee, die 45, net niet. Nee, uh, kijk, ik, ik werk nu, uh, ja, het is bijna 44 jaar in de bouw, bijna 45 jaar. Mm -hmm. En nu raak ik in de ziektewet, uh, rug- en nekklachten, en nou, dan is het voor mij afgelopen, zo ziet het eruit. En ja. dan kom je straks in de, in de WIA en krijg je een keuring en dan word je een gedeelte afgekeurd. En dan moet je voor de rest moet je nog iets bij gaan verdienen. Want uh, anders, anders heb je te weinig over om van te leven. Maar wat moet je dan gaan doen? Nu moet je gaan omscholen op je 59ste jaar. Een nieuw beroep gaan leren. U bent 59 ben nu? Bijna over twee maanden. Ja, dus u bent op uw 15e begonnen als ik het even snel uitreken. Ja, en zelfs nog twee weken eerder. Want ik was op mijn 14e jaar diploma Timmerman. Ja. En heeft u een, uh, een beetje fatsoenlijk pensioen geregeld? Zelf? Nou, mijn pensioen op zich is goed. Als ik het haal. Ja. Maar uh, nu, nu werd net ook over die flexibele pensioenleeftijd gesproken. Mm -hmm. Dat hebben we nu ook bekeken. Maar als ik nu met pensioen ga... dan haal ik mijn pensioen zeven jaar te vroeg naar voren. He, als ik op mijn zestigste met pensioen zou kunnen gaan... He, dat, dat gaat het er vooruit. Ja. Ik moet dus nog anderhalf jaar vol of een jaar en twee maanden volhouden. En dan ben ik zestig. En als ik dan mijn pensioen op zou nemen, zeven jaar te vroeg... dan blijft er niks over. Ja. Dan blijft er geen, geen gezellige, leuke oude dag over. Dan is het altijd sabbelen. Mevrouw Jorgesma, ik kijk even naar u. Ja. ja maar het is nu ook totaal niet geregeld. Dus, uh, en, en kijk, deze meneer wordt ook niet geholpen met een flexibele AOW. Want hij is gewoon nog vroeger... En daar kan de man niks aan doen. Daar ja. kan men niks aan doen. Dat zijn natuurlijk ook gevallen die altijd uh, zullen blijven spelen. Ja, maar je zou kunnen zeggen in de bouw. Misschien uh, moet het criterium zijn na 45 jaar werkzaam te zijn ja, geweest. Ik ga over die criteria maar helemaal niks zeggen. Want het is, het is ontzettend complex om ja. dat goed te regelen. Dat is ook precies dat is het probleem en het is ook het bezwaar. Maar ja. We zullen het zien wat komt. Ik hoop eerlijk gezegd dat er uiteindelijk een oplossing komt. Zowel voor de pensioenen als voor de wijze waarop je dat invulling geeft. Ja. En daar helpt natuurlijk altijd bij. Als daar werkgevers werknemers gezamenlijke opvattingen over hebben. Dat is prima. En daar moeten ze met de minister van Sociale Zaken snel over in gesprek. Met Wouter Kormes, ja, Joeri Albrecht, hebben we ook uh, even regering. Zo'n zo criterium van na 45 jaar is natuurlijk best een heel redelijk criterium. Uh, uh, minst dat goed geadministreerd wordt. Want, maar de vraag is of dat 45 jaar geleden allemaal gebeurde. Dus ja. het zijn natuurlijk vast allerlei praktische kanten. Ja. Aan. maar op zich is het natuurlijk een heel goed criterium. Deze meneer hier, dit is een heel duidelijk geval, meneer begint op zijn veertiende te werken. Andere mensen hebben lang gestudeerd, dat heeft de overheid en de gemeenschap en de belastingbetaler ook geld gekost. Dus ik bedoel, op zich is dat helemaal niet onredelijk om te zeggen, je bent dan 59 of je bent 60, je hebt 45 jaar gewerkt, het is een mooie tijd, vinden we ook dat het pensioen daarop aangepast moet kunnen worden. Dat zal best in de praktijk heel ingewikkeld zijn. Maar als criterium is het natuurlijk een heel goede denkrichting. Ja, ja. Meneer Maas, als u hier zo die argumenten over de tafel hoort gaan... heeft u daar dan begrip voor? Of denkt u, ja, het zal allemaal wel, maar ik zit er maar mee. Ja, dat ten eerste. Maar ik vind het, ten tweede vind ik het ook allemaal heel erg onredelijk. Kijk, als u bij de politie, bij de brandweer werkt... of bij de marine hebt gezeten. Als voorbeeld, mijn zwager. Die is precies even oud als ik. Die komt op zijn 52 ste met pensioen. Ja. Ja. Nou, er, er, zit, er zit wel even een verschil in van 15 jaar. Ja. En ik, als ik maar al, mijn, al mijn overuren, mijn reisuren, ik, iedere dag vier uur reizen... het is altijd ver weg waar ik zit. De ene keer in Amsterdam en de andere keer in Maastricht. En als ik die, al die uren en die over, overwerktijden en op zaterdag werken erbij optel... dan zou ik volgens de regering straks met mijn 67ste en drie maanden mm -hmm. met pensioen kunnen... Maar dan heb ik inmiddels wel 65 jaar gewerkt. Ja, dan bent u eigenlijk al 80. Ja, dan <laughs> okay. heb ik echt waar, werkelijk. Als je die, als je die tij, ja. tijd gaat delen in acht uur en die in, en die in dagen en dat weer in jaren om, omtelt... dan heb ik 65 jaar gewerkt. Ja. Ik ga u danken meneer Maas en veel sterkte. Michiel Vergeer, goeiemorgen. Goedemorgen. Zegt u ja, maar. Ja, de AOW-leeftijd voor mensen met een zwaar beroep moet omlaag. Nee, dat is geen goed idee. We hebben in Nederland de AOW-leeftijd voor iedereen gelijk. En dat maakt die regeling juist zo mooi uh, dat ook iedereen daarvan uh, kan profiteren. Nou ja, in het geval van meneer Maas is dat best een probleem. Ja, en dan komen we bij al die andere gevallen. Dan gaat het in de discussie, is het een zwaar beroep of is het geen zwaar beroep? Ja. Ik heb de discussies meegemaakt. Uh, en dat zijn oefenloos discussies over wat een zwaar beroep is of niet... En u ziet ook, ik hoorde net noemen, dat maar 2% van de mensen daar een beroep op gaat doen. Nou, ik durf er wel een beetje op aan te gaan dat dat percentage veel hoger zal zijn. En dat er heel veel werk zal zijn voor allemaal ook analisten. U ziet, alle onderwijzen zal komen die het ook zwaar vinden. Ja, dat is alle uh, zal komen. Wellicht de olievlekwerking. Ja. Dank ja. u wel, meneer Vergeer. Ik ga naar Tjitske morgen. Goedemorgen, bent u het eens of oneens met de stelling? Ja, ik ben het eens met de stelling, maar dan wel voor, de, voor, alle, voor iedereen. De oude leeftijd moet omlaag voor iedereen. De ja. AOW-leeftijd moet omlaag voor iedereen. Omdat ik denk: van, dat is net op tafel geweest. Van, je krijgt gewoon een oeverloze discussie: ja. van uh, wat is zwaar en wat is niet zwaar. Zelf heb ik uh, 30 jaar in de hulpverlening gewerkt. Nou, dat vond ik best heel pittig. En ik denk uh, dat er natuurlijk heel veel mensen zijn... met een burn-out of mm -hmm. uh, nou, wat uh, tegenwoordig. Dus ik denk van, ja, op allerlei vlakken. En ik denk van, uh, ja, je moet wel extra regelingen treffen... misschien voor die oudere, fysieke mensen. Maar net zo goed als dat uh, als ik zeg van, ja... Uh, ook de psychische beroepen zijn, ja. kunnen heel zwaar zijn. Ja, nou hebben we ooit bedacht dat die oude leeftijd omhoog moet... omdat Nederland vergrijst en uh, ja. het niet meer op te hoesten is... die leeftijd van 65 jaar. Dus uh, de vraag is dan even... is dat praktisch wel haalbaar wat u nu voorstelt? Nee, dat zijn natuurlijk politieke keuzes. En daar ga ik gelukkig niet op. Nou, politieke, politieke keuzes. Politieke er is, is, het, is, het moet betaald worden. Ja, oké. Okay. Maar als de politieke wil daarvoor is, dan kan het, denk ik. Hartelijk dank. Tjitke Morren, ja, okay. de oude leeftijd, leeftijd voor mensen met een zwaar beroep moet omlaag. Er zijn 286 stemmen uitgebracht, 88% is het daarmee eens... en 12% oneens. Annemarie maar u wilt het nog even hebben over het nieuws van vanochtend... namelijk het overlijden van Barbara Bush. Ja, omdat het toch wel interessant is om te kijken... hoe er een evolutie van presidentsvrouwen is geweest. Um, vroeger waren presidentsvrouwen vrouwen die achter hun man stonden. Die uh, vooral toch uh, dan ook de vrouwen bedienden, zal ik maar zeggen. Uh, ook de stimulans in de carrière waren. Mm -hmm. uh, je hoorde ze ook niet zoveel... behalve ja. dat je ze af en toe een keer zag op een bijeenkomst voor vrouwen. En eigenlijk zijn... Uh, Barbara Bush was de eerste die ook wat meer naar buiten trad. Die, die, die was ook echt wel politiek bezig. Uh, en dan daarna krijg je natuurlijk de Hillary Clintons. En de um, uh, uh, Michelle Obama. Michelle Obama ja. um, en eigenlijk zijn we nu weer een beetje terug bij afgeloof ik trouwens. Maar uh, goed uh, de... maar we hebben een dochter hè, Ja, die dochter is. Ja, ja. Dat is waar, het is ook een ja. evolutie ja. misschien wel. Maar die dus veel politiek betrokkener waren. En wat je wel bij al die vrouwen hebt gezien. Of ze nou stil waren of, uh, of luidruchtig. Uh, we hadden natuurlijk ook nog Jacqueline Kennedy ooit. is um, uh, meer dat dat ze buitengewoon hun man steunde. Dus uh, soms denk je wel eens... ik denk dat bijna al die presidenten... geen president geworden waren... als ze deze vrouwen niet hadden gehad. Ja, ja. En eerlijk gezegd denk ik... dat dat voor heel veel mensen met een mooie carrière geldt. Ja, want ik zit er nu even... ik zit al in mijn hoofd, ga ik al vooruit. Ja. Ik zit al even naar uw huwelijk te kijken. Nou, is, Hoe zit ik, dat bij uh, u? Nou, zeker. Ik denk, ben ervan overtuigd... dat ik zover niet gekomen was als ik niet een partner had gehad... die elke keer tegen mij zei van... kom op, kan je best. Uh, en je daarin steunt. Uh, eerlijk gezegd denk ik dat heel veel vrouwen niet zo'n partner hebben. En dat mag, daar mag je dus wel over nadenken. Ja. Um, als je carrière wilt maken. Me, ik heb vroeger zei ik wel eens in een zaal. van let op, of het kost je je huwelijk. Uh, of je moet er niet aan beginnen. Uh, um, maar zoek wel een partner die bereid is jou die steun te verlenen. Ja. Ja. En, en je ziet maar heel zelden dat beide partners echt prachtige carrières maken. Het is ja. heel vaak zo dat. De Clintons er één dan voor, toch misschien wel? Ja, daar zie je het. Uh, beter gezegd, ik denk eerlijk gezegd. begonnen is dat Hillary. Bill erg gesteund heeft en ergens halverwege is het omgedraaid. Ik geloof ja. dat Bill op dit moment de vraag is of dat altijd succesvol is, maar dat hij haar heel erg gestimuleerd heeft. Wij hebben vrienden en daar zei altijd, uh, hadden wij altijd de grap over dat uh, zij zei: uh, 'Hup, Tom, carrière maken.' <laughs> en ik denk toch dat dat wel zoiets een is. Eén van generatie. de twee? Eén, vaak een van de moet twee. moet bereid en, zijn om de tweede de is, te spelen. En dat er steun voor elkaar Overigens is dat ook wel weer op het ogenblik een van de remmen die je ziet bij meisjes die nu carrière willen maken, die een moeder hebben... die altijd de vader gesteund heeft. Dat is ingewikkeld. Mm -hmm. Want die zijn gewend om een andere rol ja, te kiezen. Ja. En dat, nou, daar moeten we het met elkaar wel over hebben. Dat is een andere referentiekader wat ja, ze meegeven zeker, eigenlijk. Zeker. Dan, uh, ik, ja, zeker. Ik ben dan altijd weer heel blij met vaders... die trots op hun dochter zijn. Uh, want die zie je dan wel plots... oh jee, wacht even, maar mijn dochter heeft nog steeds... niet dezelfde kansen ja. als ik heb gehad. Ja. Dat is heel goed. Maar dan moet moeder ook mee. Uh, is het bij uh, u thuis wel eens moeilijk geweest met, u, met uw eigen echtgenoot? Nou, nee. Eigenlijk dat, u, nooit. Da, dat, nee hij, dat hij toch een echt. soort kriebels voelde van ja, maar nou ik nee, even. Hij heeft wel, op, heeft wel eens gezegd: van, Nou, het is nu wel klaar, ik wil niet meer verhuizen. En vervolgens zijn we daar nou alweer verhuisd. Ja. En met hem naar zeer veel genoeg hoor, uiteindelijk. Maar goed, dat soort discussies heb je natuurlijk wel met elkaar. En ja. dat hoort ook zo. Jorie ja. Albrecht, jij wil het even hebben over de vermoorde Maltese of even, journaliste Daphne Coroana Galicia. Leg uit. Ja. Je hebt ongeveer anderhalf minuut. Nou, een half jaar geleden is zij vermoord door een auto-bom, enorme explosie vanwege haar onderzoeksjournalistiek naar maffia-achtige praktijken op Malta. En dit jaar, begin dit jaar, is er Jan Kosliak in vermoord in Slowakije, ook met, samen met zijn ook journalist, ja? ook journalist, ook onderzoeksjournalistiek, Hetzelfde soort onderzoek, waarschijnlijk hetzelfde onderzoek als deze mevrouw op Malta. En nou is de pen de schrijversorganisatie, de internationale schrijversorganisatie, heeft onder leiding van Vonne van der Meer, een prachtige romanschrijfster die voorzitter is van de PEN. Hij heeft een brief gestuurd, want in Valletta, de culturele hoofdstad uh, van dit moment in samen met Leeuwarden, daar willen ze het tijdelijke monument voor haar verwijderen. En dan wilde de voorzitter van de Raad van Toezicht van die culturele hoofdstad wilde het tijdelijke monument verwijderen. En de pen heeft terecht, denk ik, gezegd: van ja, dat kan niet. Dan ja. heeft Leeuwarden opgeroepen om daar ook even uh, het, het hunne van te vinden. Ja. En dan nou tot, nou tot mijn stomme verbazing is de directeur van de culturele hoofdstad Europa, Leeuwarden, Thierry van Beckham, die vindt dat hij zich daar niet over moet uitspreken. Ja. Als ik een standpunt geef, beïnvloed ik het debat. Zullen we nou krijgen, ja. zeg we ik. We hebben ik bedoel... Thierry van Beckham nog een, uh, snel even uh, gebeld. Vrijheid van meningsuiting en pers en dat soort dingen is cultuur. Van Beckham zegt zelf, uh, dan moet hij, dat ben jij dus Jury... Uh, wel uh, weten wat er echt is gezegd en dat mij niets was gevraagd over die journalisten en de context is behoorlijk scheef getrokken. Dat is zijn reactie. De context is behoorlijk scheef getrokken door de Kran. Courant. je kan het in de Krant allemaal nalezen. Um, hij wil zich niet achter die brieven van de pens scharen. Ja. En ik zou zeggen, als je een nou, culturele hoofdstad bent, persvrijheid en culturele vrijheid zijn ongelooflijk belangrijk. Maak je je dan een punt van? Daarvoor ben je er als culturele hoofdstad. We gaan zo verder. Waar ik niet zo voor ben, is mensen bang maken. Welk probleem proberen wij eigenlijk op te lossen? De achterliggende.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 met je kenteken en maak elke week kans op een jaar lang gratis tanken. Oké, okay, geef me schroeven draaien, haal ik nu mijn kentekenplaat eraf. Uh, dat hoeft niet, Tim. Je kunt je kenteken gewoon intypen op allsecure.nl. Aha! De grote allsecure kentekenloterij. Speel gratis mee op allsecure.nl. Technisch dienstverlener en een personeelstekort. Synthes.nl